...een miljoen gulden heeft betaald aan drugscrimineel Kees H. Daarvan kwam vandaag alsnog een bewijs boven tafel. De SP zegt dat Opstelte heel wat heeft uit te leggen. D66 noemt de situatie buitengewoon ernstig. Het Kamerlid Bontes heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. Er zijn geen aanwijzingen dat de vader van het gezin uit Doorwerd, dat een dag lang vermist was, zijn gezinsleden iets wilde aandoen. Dat zegt de Duitse politie, die het gezin vanmiddag vond in een pand bij Gronau. Ze waren juist heel ontspannen, zegt een woordvoerder. Eerder vandaag werd gevreesd dat het gezin met de auto in de Rijn was gereden... omdat de vader tegen een buurtbewoner zou hebben gezegd dat ze naar de rivier gingen. Het interieur van hun huis in Doorwerd bleek een ravage te zijn. Waarom is nog onduidelijk? De Eurogroep heeft Griekenland gesommeerd uiterlijk woensdag om de tafel te gaan met de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank, de zogenoemde Trojka. De gesprekken over nieuwe hervormingen moeten dan echt beginnen, vindt Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem. Het gaat nu allemaal veel te langzaam, vindt hij. De Grieken komen wel met voorstellen, maar Dijsselbloem wil daar pas op reageren als de Trojka ze heeft beoordeeld. Het Europese steunprogramma voor Griekenland werd vorige maand met vier maanden verlengd, op voorwaarde dat de Grieken snel met nieuwe hervormingen komen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen zeven regeringsfunctionarissen van Venezuela. Ze zouden corrupt zijn en de mensenrechten hebben geschonden. De VS noemt Venezuela een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. Dat zou een voorbode kunnen zijn van meer sancties. Dezelfde procedure werd eerder gevolgd bij Iran en Syrië. De Venezolaanse president Maduro zegt dat de VS hem ten val wil brengen en daarom een economische oorlog voert. Het weer. Vannacht lichte regen. Minima rond 7 graden. Morgen wordt het weer droog met af en toe zon. Maar in het zuiden veel bewolking. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem. 105. Verkeersinformatie. Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door olie op de weg is op de A4 Den Haag richting Amsterdam de afrit bij Den Haag Zuid afgesloten. Tussen Den Haag Holland Spoor en Rotterdam Centraal rijden minder treinen vanwege een overwegstoring. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Arem 105. Goedenavond. Van stad tot strand. Live vanuit het Wapen van Bloemendaal. Arm 105 Sportcafé. Het is ondertussen net na 9 uur heeft het nieuws gehad. En dat betekent dat we door mogen. Want zo ervaar ik dat nog altijd met het Haarlem 105 Sportcafé vanuit het wapen van Bloemendaal. Marloes, wat hebben we nog verder dit uur? Zometeen de drie Haarlemse clubs op bezoek. Ooit mede opgericht door Pim uh, Dat zijn onder andere de Koninklijke HFC. Die hebben wij... En het, het schaatsen die komt ook nog langs Haarlemse IJsclub. Uh, daarna is de Zoëstijd Pimelier in Haarms Dagblad geven het Pimelier Magazine uit. En zullen vanavond bij ons het allereerste exemplaar overhandigen aan burgemeester Bernd Snijders. Dan hebben we natuurlijk niet te vergeten nog onze vaste rubriek. De brief van Jeroen Kosten hebben jullie zojuist gehoord. En Pimmelier zal daar antwoord Hij gaat op reageren. geven. Hij gaat gewoon reageren voor de laatste keer. Pimmelier zelf. Dat en meer. Terwijl Meloes een klein last hoesbuitje overvallen wordt. Neem wat te drinken. Meloes. we gaan gewoon door met muziek. En zometeen meer sport hier vanuit het Wapen van Bloemendaal.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 But seeking moon's reverse, rings me mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. It is a living promised land, even over fields of sand. The Chariot van Kevin Negron. En luisteren Haarnebond 5 Sportcafé. Nog steeds natuurlijk, maar dat hebben we nu genoeg gezegd. Eigenlijk wel uh, live vanuit het Wapen van Bloemendaal. En de hele avond staat in het teken van pibbelier. En dus aan tafel heren van verenigingen waar hij ooit bij betrokken was bij de oprichting. Want we weten ondertussen dat het niet misschien helemaal zo is dat hij dat alleen deed. Nou, dat gaan we zo meteen van uh, Henk horen. Henk uh, heeft daar vast een, uh, een, een mening over. Hij heeft daar ongetwijfeld onderzoek naar gedaan in al die jaren. Dat hij betrokken is bij de Koninklijke HFC. Ik heb het dan over Henk Eldrix. Welkom Henk, goedenavond. Hallo Peter. Henk, uh, ook als uh, directeur, algemeen directeur sportservice. En uh, naast hem zit uh, Sjoerd van Tiel, directeur bij Sportservice Noord-Holland. Ook uh, aan Sjoerd, goedenavond. Goedenavond Peter. Je bent uh, volgens mij de eerste gast die uh, twee uitzendingen achter elkaar aanwezig is. Ja, je bent, vorige uh, maand was ja, ik hier ja. ook. Uh, alleen vorige zat maand, ik toen in, uh, in schaatskleding. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, en nu zit je uh, namens de schaatsclub als uh, samen uh, met Henk zijn jullie de vertegenwoordigers voor ons van de verenigingen die uh, ruim, heel ruim, honderd jaar geleden... Uh, de Koninklijke HFC in 1879, Henk. En de, de IJsclub, Sjoerd. Nou moet je hem helpen? 1869. 1869, altijd nog even tien jaar ouder. Dus ja. opgericht zijn door de familie Mulier. Want we hebben inmiddels uh, van Daniel uh, ook begrepen dat uh, vader Mulier uh, was betrokken bij de oprichting van de Schaatsclub, de IJsclub Haarlem. En uh, de jonge Pim op 14-jarige leeftijd bij de oprichting van de uh, HFC. Toen nog HFC en uh, niet Koninklijk. Dus als ik bij de oudste mag beginnen, Henk, dan begin ik bij Sjoerd. Dat, uh... Ja. Ja. Dat de, bij de, bij de, moet je even, even aanvullen, de, de ijsklub voor Haarlem en Omstreken, zoals de vereniging uh, ja. vanaf die, uh, die februari 1869 heet. Ik vond het woord van het eerste uur spekrijderij. Ja. Doen jullie dat nog? Uh, nou, dat, nee, dat, dat gebeurt niet meer, want uh, het is nu echt amateursport. Uh, dat was nog een uh, ja, uh, soort uh, semi-prof semiprofsport waar, waar voor flinke prijzen gereden werd, ja ja jullie uh, hebben, Maar de, de, de ijsloop heeft nog wel wedstrijden. De ja, bedoel, absoluut, ja, absoluut. Ja. Lange baanwedstrijden, marathonwedstrijden. En er wordt tegenwoordig ook weer geshorttrackt. En, uh, en er is een initiatief om Bendy, ook, ook door, uh, door, door Pimelieu naar Nederland gehaald. Ja, dan moet je misschien even duiden. Ja, wat, wat, wat, wat is Bendy? Ja, bendy is uh, eigenlijk de voorloper van het ijshockey zoals we het nu kennen. Maar uh, lijkt veel meer op veldhockey. Het is een, een variant op een... Uh, op, op natuurijs meestal gespeeld. Uh, het is heel populair in, in Rusland en in Finland en Zweden. Uh, dus een, een, een ijsbaan ten grootte van een voetbalveld. En dan 11 tegen 11 met, met sticks, gekromde sticks en een balletje. Maar dan op schaatsen. En dat gaan we weer introduceren? Nou, dat, er is nu een initiatief om dat in Haarlem weer, weer leven in te blazen. En dat lukt heel aardig. En dat wordt met name getrokken, eerder wie eerder toekomt, door de Hockeyclub Bloemendaal. Oké. Okay. Ja, okay. een leuke samenwerking. Uh, nou, leuk, want met het ijshockey gaat het niet zo heel goed in Nederland. Dus misschien dat we in Bendy een uh, potje kunnen breken in de toekomst. Ja, ja Bloemendaal heeft ook verloren. Dus... Uh, uh, uh, ah, ja, nou ja, dan kunnen <laughs> die ook gaan Bandy allemaal. <laughs> we blijven al, ja. al dames als heren. Ja, allemaal op, op, Bendy op, op, spelen. Sjoerd, even in algemene zin, uh, in, in, in, in telegramstijl. Hoe is het met de club? Uh, dat, gaat, uh, dat gaat heel goed. Uh, de, de club staat er goed voor. heeft, uh, heeft 1300 leden en nog zo'n uh, zo 400 jeugdschaatsers uh, elke zaterdagochtend. En... Uh, ja, staat, er, staat er, als je kijkt naar de, de, de vaak wat, uh, wat onheilsverhalen die van veel verenigingen komen, staat de club er uh, goed voor, financieel gezond en uh, met voldoende leden. En uh, nou ja, vrijwilligers is natuurlijk altijd een uitdaging, maar op zich zijn er uh, voldoende vrijwilligers om de vereniging te dragen. En, en Henk, uh, koninklijke HFC. Inmiddels, wanneer is HFC koninklijk geworden? Weet je dat? dat was bij 80 jaar bestaan. Oké, okay. dan moet ik gaan overrekenen. Dat laat ik aan, ja, jou, dat over. Laat ik aan jou over. Oh, <laughs> <laughs> 69? Ja, 69 denk ik. Hè. Uh, nee, dat kan niet. 59, 59. Um, hoe, is, hoe is het met de club nu? Goed. Heel ja. ja, goed. We ja. zijn maar te gast? Niet alleen nu, dat is al jaren zo. En de club, uh, kijk, als HFC slecht draait, hebben ze altijd nog 700 leden. Ja. Dus in de crisistijd, jaren geleden. Toen er ook crisisledenvergaderingen waren... hadden ze altijd nog 750 leden. Dan ben je nog steeds landelijk een grote club. Het zijn er nu 1850. Ja. Waarvan 1300 schaatsers. 1300 schaatsers, ja. ja. En, en, en die kunnen ook een klein beetje voetballen. En die kunnen ook een klein beetje voetballen. Ja. Nee, de club draait als een tierlier. Erf vrijwilligers, iets wekelijks vrijwilligers. Ruim 400 actief. Uh, een jong bestuur. Financieel gezond. Uh, prestatief, zeer hoogwaardig Zowel bij de jeugd als bij het eerste seniorenteam. Hebben de Rinus Michels Award woord gekregen... als uh, beste jeugdopleiding in Nederland bij de amateurs dit jaar. Ze hebben een maand geleden de onderscheiding van de KNVB gekregen... als een volwaardige jeugdopleiding te vergelijken met de betaald voetbalclubs. Dus gecertificeerd, ja kwalitatief, kwantitatief, binding, druk in het clubhuis... waar het clubhuis voor bedoeld is draait als een tierenleer En een van de weinige verenigingen, bij mijn weten althans... die sport en cultuur in ieder geval in het Lustrumjaar weet combineren. Ja. Meteen maar ja. even de, jou de gelegenheid te bieden... om uh, ja, de hoop, musical van de Koninklijke HFC aan te prijzen. Ik hoop niet dat je mij vraagt om nu een lied te gaan zetten. Nou, dat zingen, was inderdaad de volgende de de vraag, schrijver. dames en heren. Hier is Henk Hildericks <laughs> met zijn nummer. Laat niet me pas. niet alleen. Wij uh, <laughs> <laughs> we, we vieren het 135 jaar bestaan. En uh, dit is de zevende uh, musical die HFC opvalt. Voort. In de stad Schouwburg, 20 en 21 maart. Zijn er drie, nog kaarten? Drie voorstellingen. Er zijn nog kaarten te koop. Heel fijn. Um, geschreven ook, ook door voor, HFC. Ook voor 1300 HFC. Uh, uh, absoluut, Leed. absoluut, <lacht> absoluut. Ik ja, voorstellingen absoluut. nog. Oh, dan ga ik wat reclame maken. Absoluut. Maar geschreven door HFC. Uh, de muziek van HFC, de regie. alles. Het spel, de jeugd, doet mee. Deel. 60 deelnemers. En uh, elke keer een feestje, ik mag ook een klein rolletje vervullen. Nou, en bestaan nog steeds multitalenten. Um, een, een, een vraag waar we niet omheen kunnen, maar ook niet omheen willen, zeker niet vanavond. Uh, milieu, de familiemilieu moet ik zeggen, op, betrokken geweest bij de oprichting van die beide clubs. Hoe uh, kenmerkend, merkwaardig, opvallend is het dat uh, de verenigingen waar zij bij betrokken zijn geweest, want we horen dat ook al van uh, de HLTC, bestaat ook nog steeds, die hebben al die fusiegolven overleefd, die, die, die, die lijken onverwoestbaar in het beleid van doorgaan. 1350 leden. Uh, HFC, 1850 leden. Is daar... Sjoerd, als, als ik jou wat mag vragen... want jij bent naast uh, directeur... Uh, en uh, zeer geprezen lid van de S-club... ook historicus... Ja. is daar een, een verklaring voor te geven, denk jij? Wat... wat maar dat nou? Dit gaat om inderdaad oude verenigingen die, die opgericht zijn in een tijd dat de, allereerst de goede burgerij, later de, de middenstand en nog later weer volgend, zo rond 1900, de arbeidersklasse zich ging emanciperen. Er was een tijd van arbeidstijdverkorting, het reguleren van de werktijden, onderwijswetten, kinderwetje van Van Houten, er werd veel wetgeving... Uh, ...ingesteld om, uh, ja, om op het werkvloer en in, in, in, de, in de samenleving uh, de, de maatschappelijke verhoudingen te reguleren. Daarmee kwam vrije tijd. Uh, mensen gingen uh, tijd overhouden om, ja, om te recreëren. Hè. Ja. Zo, zo zouden we dat nu noemen. Maar ja, in die tijd gingen mensen zich verenigen. Uh, ja. Daar kwam natuurlijk ook nog de, de verzuiling bij binnen de zuilen. De, de, de, de confessionele zuilen, binnen de, de arbeiderszuil gingen mensen zich verenigen in harmonieën, in toneelverenigingen... Maar ook in religieuze genootschappen, maar ook in sportverenigingen. En ik denk dat verenigingen die in die tijd zijn ontstaan... een hele sterke worteling in de samenleving hebben. En dat zie ik wel als een van de succesfactoren van deze twee verenigingen... die nu aan tafel zitten. Een worteling in de samenleving. Ook een worteling in, in een hele actieve middenklasse... En ik, ik, toen ik jong was had ik altijd een ontzettende hekel aan het woord middenveld. En aan het maatschappelijk middenveld. En aan, aan, dat, dat had mij een beetje de geur van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar ik, nu ik wat ouder word, kom ik daar toch een beetje op terug. Dat maatschappelijk middenveld waar, waar mensen zich verenigen. En, en vrijwilligerswerk doen. Zich binden met elkaar. En samen dingen organiseren die de samenleving versterken. Die cement vormen. Ik denk dat, dat, dat daar een enorme kracht zit. En die kracht wordt nu ook weer gezocht. En ja, die houdt dit soort Verenigingen overeind. Henk, is, Henk, nou, in hoeverre is dat anders bij HFC? HFC kennen we als de, de vereniging waar de leden het verschil niet zien tussen hun bankrekeningnummer en hun banksaldo. Uh, is is dat de kracht, het onderscheidend sterke punt van de koninklijke HFC? Nou, ik denk dat die uh, tussenopbrengen voor jou een misvatting is, want zo is het niet meer. Maar daar lag wel natuurlijk een grond. Als je als je mij vraagt hoe komt het dat HFC nu nog steeds een sterke club is? Dan denk ik dat het niks met Pimelier te maken heeft. Nee. Helemaal niets. Dat hoorden we ook van Daniel. De vorm en, en, en, en, en de inhoud van de verenigingen was in die tijd heel anders dan nu. Behalve dan dat het verenigen een middel was om een ander doel te bereiken. En dat is nu nog steeds zo. Uh, ik denk dat... Uh, waarom is uh, Een ander leuk voorbeeld is, is dat de Nederlandse Voetbalbond is opgericht. Onder andere door negen voetbalclubs. En ik heb begrepen dat er maar twee nog van over zijn. Dat is HVV en Den Haag. En HFC in Haarlem. Dus die, waarom zijn die andere clubs er dan niet meer? Zou je dan ook kunnen vragen. Aan de andere kant is het zo. Dat echt die hele oude clubs. Die echt ruim boven de 100 jaar zijn in heel Nederland. Of je nou Bikwik in Groningen neemt. Of Bikwik in Zutphen. Daar is ook een Bikwik. Of VOC in Rotterdam eh, neemt. Al die oude clubs. En dat zijn er inmiddels een stuk of 30. Functioneren nog fantastisch. Mm. Nou, Wat is daar nu de basis van? Als je dat wilt analyseren. Dan denk ik. En het is niet wetenschappelijk. Ik al maar ja, dat moeten we ook nog maar zien. In hoeverre Daniel uh, wetenschappelijk ja, onderbouwd is. Dat weten we donderdag. He? Dat weten ja, we als ja, donderdag. Hij ja, ja. heeft leuk zitten vertellen. Want die heeft leuke verhaaltjes verteld. Ja, maar ja, ja, die, die ja. weet niet ja. eens waar Pimelje in de Zeilstraat wonen. Dus nee, ja, ja. Weer. Henk, Henk, misschien maar, moeten we er naartoe. Uh, om hem uh, uh, nog even uh, uh, uh, aan de tand te geven. Ja, nee, we, ja. Gaan, we gaan hem straks nog wel even horen. We gaan hem uh, wel uh, uh, even overhoren. En dan zullen we hem er doorheen slepen, donderdag, Sjoerd. Maar ik denk dat een van de sterke punten van HFC is. 125 jaar op hetzelfde complex gespeeld. Dus 125 jaar geleden... uit het centrum van Haarlem... weggestuurd door de gemeente... zoals heel veel gemeentes in Nederland hebben gedaan en nog doen. Daar blijven zitten vaste plek dus herkenbaarheid. Een tweede punt wat ik denk is ballotage. Dat mag je natuurlijk niet meer zeggen. Maar dat is natuurlijk wel past in dat verenigd zijn. Namelijk om dat doel, dat hogere doel... dan dat sporten te bereiken. En op dit moment zie je ook weer ballotage terug. Maar dan wordt niet gevraagd... wat doet je vader, maar wat gaat je vader doen? Ja. En dat is... en daar bedoelen ze mee... welk werk gaan ze doen in het vrijwilligerswerk. Tot, tot wanneer heeft de HFC een officiële ballotagecommissie gehad? Begin jaren 70. En toen af. 73. En inmiddels mag ook vrouwenlid worden? Ja. Gelukkig wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe belangrijk is dat? Een, uh, diezelfde vraag wil ik zo meteen ook op pensioen te leggen: het, het koesteren van die historie, want dat, dat vind ik een ja. van de mooie en sterke punten van de Konzerte. Als je daar komt inderdaad, dan zie je die oud-voorzitters. Er is, er is een soort trots zit daarin. Ja, dat klopt. Op het blauw-wit. Ja, dat klopt. Er kwam uh, vanochtend iemand uh, naar mij toe. Die heeft afgelopen vrijdag zijn vader uh, ter aarde besteld. De, de uitvaart. En die komt vanochtend naar mij toe. Hij zegt, ik was er trots op dat er vier oud-voorzitters in de zaal zaten. Daar is dan zo'n familie trots op. HFC heeft een fantastisch archief. En uh, een archiefcommissie die daar wekelijks mee bezig is. En uh, ook zeer goed niet alleen gedocumenteerd, maar ook goed opbergt. Ook in het uh, Noord-Hollands archief, een samenwerking heeft met het Noord-Hollands archief. En als je dat archief goed bijhoudt en ook steeds doorvertaalt naar je leden... Dus of nu via internet, via website... maar ook via een jaarlijks grote HFC... wat echt Linda de Mol, haar uh, magazine, is er niks bij vergeleken. Een glossy, een glossy magazine. Als je dat doorvertaalt naar je leden... want laten we wel zijn, de huidige jeugdleden zijn ook passanten. De ouders van de huidige jeugd zijn passanten. Als de jeugd ergens anders heen gaat... of een andere tak van sport kiest of gaat studeren... zijn de ouders ook weer weg. Je moet ze dus opvoeden met die historie. De oudere leden hebben de taak om de historie... Historie en de cultuur van de vereniging te bewaken. En dat is de waarde. Uh, hoe, hoe goed gedocumenteerd is de uh, IJsclub Shoot op dat punt? Uh, nou, dat, dat zou vanuit mijn oogpunt als historicus zou dat nog wel wat uh, beter kunnen. In de zin van he, een, uh, een commissie die zich met, uh, met archiveren bezighoudt. Dat, uh, daar, daar moeten nog wat stappen gezet uh, worden. Maar uh, op zich is de geschiedenis van de club uh, goed gedocumenteerd. En ook als je het clubhuis binnenkomt, uh, zie je via een fototentoonstelling fototent en allerlei materialen uit het verleden. Met, uh, met een, uh, een uitleg daarbij. Zie je die, uh, die historie van het schaatsen in Haarlem terug. Uh, foto's van uh, de baan zoals die er lag... Uh, voor de kunstijsbaan er kwam. Want hè, dat, Ik ben het helemaal met Henk eens... dat die locatie uh, ontzettend bepalend is. En, en de, de IJsclub Haarlem heeft zich altijd... in het hart van Haarlem uh, bevonden. Nu dan wel langs die spoorlijn. Maar uh, heeft uh, daar ook gewoon een natuurijsbaan gehad... in de, in de velden net buiten, buiten het centrum van de stad. En heeft die grond ook... Hè, want het is ook investeren vanuit de club in de samenleving. Hè, je durft... Uh, ...binden aan de samenleving. Uh, die club heeft die grond ter beschikking gesteld toen de kunsteisbaan werd opgericht in de jaren 70. En heeft gezegd van nou wij stellen die grond ter beschikking. Dan willen we wel hè, mede eigenaar of mede stichtingslid worden binnen, uh, binnen de, die nieuwe organisatie. Maar uh, ja, dat is mede, je mede verantwoordelijk uh, voelen voor, uh, voor die prachtige accommodatie. En daar moet je je leden ook in blijven uh, opvoeden. De jeugd moet weten dat zo'n accommodatie daar ligt. Omdat vorige generaties daarin geïnvesteerd hebben. Exact, ja. We gaan het zo meteen hebben over hoe we de komende honderd jaar gaan overbruggen. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. Maar het is uh, alweer 5,5 uh, minuten voor half tien tijd vliegt. We zitten nog steeds aan tafel met Sjoerd van Tiel. De man die uh, voormalig voorzitter was van de IJsclub Haarnem. En natuurlijk ook met Henk eerder lid van de Koninklijke HC. Wat heb je daar allemaal volgens moeten doen uh, om erelid te worden bij de Koninklijke HC? Nou, lobby, hè. Ja, lobby, ja, ja. Ja, ja. Dat begrijp je wel. Nee, ja, ik, heb, ik heb uh, 21 jaar in het bestuur gezeten in vier verschillende periodes. Waarvan. Uh, ze, uh, en, dus ook met rustpauze ertussen. Om, en, en waarvan zeven jaar voorzitter. En, en, en jij, Soert? Ik ben zes en half jaar voorzitter geweest van uh, IJsclub. Uh, van uh, zo'n 2006 tot 2012. En hoe actief ben je nu nog? Uh, nou, ik, ik schaats uh, weer wat meer dan, uh, dan ik deed uh, ja, toen ik voorzitter actief, was. Toch? Maar... Uh, zo, zo nu en dan, ik heb onlangs weer even een klusje gedaan... Uh, met, een, met een commissie van oud-voorzitters... Uh, uh, toen er een uh, probleempje opgelost moest worden. En daar, uh, voor dat soort uh, dingen ben ik uh, uiteraard nog beschikbaar. Ja, want dat zit in het hart. Dat hebben we ja, nee, dat dat, dat, is, dat is het mooie, want uh, ja, je begon voor de muziek over de, over de toekomst van de sport. Ja. En die zit hem, die zit hem toch in, in, het, in het in stand houden van de binding... ...binnen een vereniging. En, uh, ik heb zelf gemerkt, ik ben jarenlang consumerend lid geweest... ...en heb uh, voornamelijk gewoon gesport op mijn vaste avondjes. En op een gegeven moment ga je dan, raak je bestuurlijk betrokken. En het mooie is dat je enthousiasme voor zo'n club eigenlijk alleen maar toeneemt. Want je ziet wat een prachtig organisch geheel dat is... ...en hoe dat geworteld is in de samenleving... ...en wat de kansen daarvan zijn... ...en hoe, hoe hele gezinnen... Daar hun bestaan er omheen hebben gebouwd. Uh, hoe kinderen komen en elkaar vinden, gaan trouwen, weer verdwijnen met de kinderen. En dan na twintig uh, jaar weer terugkomen met de, met de kleintjes die wat groter geworden zijn. En ja, dat, ik, ik vind dat fascinerend om te zien. Erg leuk om daar uh, een bijdrage aan te leveren. Ja, die, Diegenen die terugkomen, die zijn belangrijk. Hoe ja. moeilijk is het tegenwoordig om uh, ook weer nieuwe leden, echte nieuwe leden, die niet al vanuit dat gewortelde verleden, zeg maar, komen om die nog te betrekken bij de club. Want er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden, ook bij ons in de stad, maar ik denk in het hele land... waar dat voor clubs heel erg moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Nee, dat is zeker zo. Gelukkig heeft de ijsclub op dit moment nog tussen de 12 en 1300 leden. Ja. Maar de club mag niet achteroverleunen, want schaatsen is een sport die ook erg... die is seizoengebonden en ja. ook wel... Uh, de ontwikkeling van de sport is ook wel afhankelijk van goede winters. Uh, als je een paar goede winters hebt, dan zie je het ledenbestand weer uh, behoorlijk groeien. En uh, ja, we hebben nu uh, een aantal slechte winters achter de rug. En uh, dan zie je toch een beetje af, uh, afvlakken weer. En er zal met name geïnvesteerd moeten worden in het langer vasthouden van de jeugd. En het weer... Uh, eerder uh, terughalen van die leden die, uh, ja, die, die dat spitsuur van hun leven uh, achter de rug hebben of daar nog uh, in het staatje zitten. Zo, zo tussen de 35 en de 40 in die doelgroep uh, valt denk ik weer veel te winnen. Uh, schaatsen is een sport uh, die uh, zeg maar, uh, vanuit blessureoogpunt uh, ja heel, heel tot op hoge leeftijd te beoefenen is. En ik denk dat, dat daarop geïnvesteerd moet worden. Om te kijken of je in die leeftijdsgroep van die herintreders in de sport... of daar de schaatsers te winnen zijn. Want ik, ja, Haarlem is een echte schaatsstad. En uh, ik vind dat er nog veel te weinig Haarlemers schaatsen. Is er heel uh, specifiek iets te noemen wat jullie daarvoor doen? Op uh, dit moment? Nou, dat vind ik nog te weinig. Er wordt denk ik in de IJsclub nu nog iets te veel achterover geleund en er wordt heel veel geïnvesteerd op jeugd. Dat is, dat is van belang. Hè? Want daar zit natuurlijk de daar wordt de basis gelegd. Maar ik denk dat er de komende jaren gewoon echt acties nodig zijn om te kijken of je in de oudere doelgroepen, vanaf 35, 40 tot uiteindelijk tot, tot 70 plus, of daar leden gewonnen kunnen worden. Wat er, er is wel een hele actieve recreantenafdeling. En daar zit nog steeds wel groei. En dat zijn met name mensen die, die gepensioneerd zijn, vroeg of vroeg gepensioneerd. En die door de week het leuk vinden om op een ochtend in de week lekker rondjes te schaatsen. Daarna een kop koffie te drinken en nog wat gezellig na te babbelen. En daar... Daar, daar zit denk ik nog meer groei bij het potentieel. HC... Ik zie een kans op een, op een commissietje. Ja, dat zou uh, inderdaad uh, <laughs> iets voor een commissie zijn. Ja. Bij HFC is het gebaseerd op kwaliteit. Puur kwaliteit en dat kost dus ook geld. Kwaliteit die de club biedt de aan zijn leden. De kwaliteit die de club biedt aan zijn leden. Alle selectiespelers kunnen drie keer in de week trainen, alle niet-selectiespelers twee keer in de week. En dat onder gekwalificeerde trainers. Er wordt meer dan 350.000 euro aan trainers per jaar uitgegeven. Dus het is kwaliteit voorop. En het is breed. We hebben gevoetbal. voetbal we hebben meisjesvoetbal, we hebben seniorenvoetbal, boven de 60, dan mag je niet meer hardlopen. We hebben contacten met de buurt, we hebben een buurtsportcoach, die contact houdt met de ouderen in de buurt, en de, de, in de in huizen die daar zitten, om te kijken hoe zij. Dus het is echt een maatschappelijke functie voor de buurt. Breed en kwalitatief hoogwaardig. Jullie hebben een heleboel leden, hebben jullie genoeg ruimte? Nee. Nee, maar toch hoorde ik vanochtend dat uh, HFC toch nog ruimte heeft voor drie extra jeugdteams. En die zijn ook zo vol, kan ik je meedelen. Dus er komen toch nog drie teams bij. En dan zitten we aan onze tax. Nee, er zou nog veel meer ruimte zijn. Maar op de, we willen niet weg van die plek. Het is ook prachtig dat daar drie zulke oude clubs zitten: hè? en Rote Wit en de HTC. Er wordt ook nog gecricket in de zomer op twee velden. Ja, het plekje is uniek, daar wil je natuurlijk niet weg, maar we zouden meer velden kunnen gebruiken en ook vullen. Ja. Dubbeldex. Ik denk dubbeldex. Ja, ja. uh, in Utrecht voelen ze toch op het dak van Ikea? Ja, ja. ja. Nou, de AFC in Amsterdam heeft het plan boven de A10. Hè. Dus om uh, in etages uh, te, gaan, uh, te gaan voetballen. Nou, ik zie wel groeipotentieel helemaal. Als je met voetbal komt waar je niet mee hoeft te lopen. Dat spreekt ook ja. wel aan. Je. Ja, ja. ja, ja. Nee, niet hardlopen. Hardlopen. Het is bij uitstek voor dus, ons geschikt. Ja, ja. Daar zijn we voor gebouwd. Ja. Dat is mijn profiel. Ja, ik ben ook maar gestopt met het ja, ja, dat hart. Het wil ja. niet lukken meer, zeg maar. Uh, ja, binnen. Dank je, daar ben ik helemaal uh, ja. vanaf. Uh, de club, gaat het nog honderd jaar door? Ja, daar ben ik van overtuigd. Maak het net niet meer mee. Uh, ik ga het morgen wel aan de geest van Pimmelier vragen. We hebben morgen die bijeenkomst. Dat is net al even verteld uh, door Daniel, dacht ik. Er gaan ook 150 jeugdspelletjes van AFC iets doen op de Grote Markt. En in Brinkman komt de geest van Pimelier neerdalen... en ik mag hem kort interviewen. Dus ik ga ook zeker de komende 100 jaar aan hem vragen. Ja, ik denk dat je... Wat goed is, is dat je als bestuur altijd beleid maakt... Dat beleid voorlegt aan je ledenvergadering en evalueert wat is er van het beleid terechtgekomen. Afvinkt van dit waren mijn doelstellingen, die hebben we niet gehaald, dat is niet erg. Die doelstellingen hebben we wel gehaald en dat is daar en daardoor gekomen. Als je dat beleid maakt, de leden daarbij betrekt, dan hou je het zeker vol. Ja, ik ga toch een tijdje volgen, uh, ook geen honderd jaar meer, maar uh, morgen zeker op de grote markt. Dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid vandaag hier bij ons in Sportcafé. Graag gedaan, graag gedaan. Nossa, ja. nossa, ja. assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Eu te pego, heim! Ah! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar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 Ja, en zo komt het allemaal goed om precies vijf minuten over half tien. En er zijn een heel rijtje heren aan tafel die we nog niet eens de hand hebben kunnen geven. En zo gaat dat. Goedenavond. Zo. Goedenavond. Robert Zand, hallo, goedenavond. Goedenavond. Nou, dan zitten we onder andere. Van links naar rechts. Ja, voor, voor de kijkers, voor de kijkers niet, thuis maar voor de luisteraars anders. Ja, Herman Opmeer, voorzitter Société Pimobilier. En nog heel veel anders, maar dat mag je zo meteen zelf toelichten. In het midden onze burgervader, de heer Bernd Snijders. Welkom. Dankjewel. Met, met gierende banden vanuit Den Haag hierheen gekomen. Ja. Dat eh, uh, gaat door een hoop geld. Kost de eh, bank. Hebben, hebben we een scoop? <laughs> hebben we een scoop? Moest u een bonnetje brengen of een bonnetje halen? Dat <laughs> is helemaal goed gekomen. Dat is goed Oké. Okay. En, uh, en daarnaast uh, gert van Geen. Uh, chef sport van uh, uh, onder andere het Hanemstdagblad, maar meer geloof ik gert -Jan. Uh, ook het Leidsdagblad. Het Leidsdagblad ook, kijk ja. Gert-Jan zit... Uh, en te, uh, de eimuider -courant. Ook, daar hebben we vooral Eimuider niet vergeten, jongens. Maar vooral Eimuider niet heel goed. Heren, goedenavond. We staan naar de vooravond van wat ik net al even noemde in de eerste uur Sinterklaas. Zo moet het een klein beetje voelen, Herman, is dat zo? Ja, het is wel spannend. De we zijn avond... er al uh, zo'n beetje anderhalf jaar geleden uh, mee begonnen. Met het voorbereiden van het jaar. Ik ben overigens voorzitter van de, van de stuurgroep van het Pimelierjaar. Henk, net hier aan tafel, is de voorzitter van de Société. Kleine nuance. Maar we zijn anderhalf jaar geleden is het idee naar boven gekomen. Zijn we begonnen en dan heb je allerlei wilde ideeën. Hoe groot wordt het, hoe klein blijft het en hoe leuk wordt het. En wat het voor mogelijkheden zijn hè? met hele kleine budgetten. En uh, ja, als het dan uh, zover is, dan is het inderdaad een beetje het gevoel van Sinterklaas. Ja, ja, mooi. Hoe, uh, de, burgemeester, de burgemeester, u zat net al even in, uh, in de Pimelier magazine te bladeren, heel snel. Uh, is er een zekere trots bij u in bespeurvaardigheden? Nou, ik, ik ben natuurlijk net als veel Haarlemmers al enorm trots op het feit dat Pimmelier echt uh, aan Haarlem verbonden is. Want hij is natuurlijk uh, ja, een groot man voor de sport in Nederland. Maar uh, ik geloof dat ik straks deze speciale krant officieel overhandig krijg. Maar ja, ik mocht ja. hem nu net even inzien. minuut minuutje. Maar ja. dan word je helemaal trots. Want het is een fantastische uitgave. En het geeft een heel mooi overzicht direct van wat Pimmelier allemaal eigenlijk op Haarlemse bodem voor ja. de sport uh, heeft uh, gepioneerd. Herman, hoe, hoe, hoe is het magazine tot stand gekomen? Want ik heb ook een, een concept even mogen inbieden. Het is werkelijk waar en uh, prachtig. Je, je kan je het... er echt op verheugen morgen. Ja, het is echt heel mooi. Het is een aantal jaren geleden. En, uh, ik dacht, vijftig uh, jaar geleden had Haarms ook een bijlage. En ons uh, uh, bij iedereen wel bekend Kitty van Geels was daar helemaal van gecharmeerd. Dus die had echt zoiets van het begin. Uh, ja, zoiets moeten wij ook hebben. En nou, Samen met Haarms En die hebben daar ook uh, financieel wat voor gedaan. En SRO, uh, die hebben daar uh, ook financieel behoorlijk voor in de buiten getast... Uh, is de mogelijkheid gekomen om dat morgen... aan alle abonnees van uh, Haarlem Stappen en Muidenkrant aan te bieden. En we hebben uiteraard ook een behoorlijke overdruk. Dus straks kunnen mensen het bij, uh, bij Haarlem Marketing bijvoorbeeld... ook een van onze partners bij, de, bij het VVV-kantoor... Uh, kunnen ze dat gewoon uh, ophalen, mochten zij geen abonnee zijn. Maar ik zou gewoon abonnee worden. Okay. Dat is heel makkelijk. Ja. ja. Oh ja. Nou, die is ook geweest. Ja, ja, ja, ja, Dankjewel ja, ja. Herman. Ja. Ja. Nou, we zijn blij dat u allemaal vanavond luistert naar Haarlem 105. Five. Lokale Omroep. <laughs> waar wij het Sportcafé maken en de primeur hebben van het mooie magazine. Um, Even een andere vraag, meneer Stijnes. Uh, hoe is het met de sportieve activiteiten van uw eigen kant? Um, nou, bij tijd en wel loop ik nog een klein rondje Haarlem-Hout... en dan kom ik langs het uh, HFC-terrein. Dat mijt ik verder, want als ik daar die actieve voetballers zie... dan uh, denk ik, dat zou ik echt niet meer actief mee kunnen doen. Bovendien zijn mijn sportieve prestaties op dat vlak ook niet zo heel groot... want ik kan me herinneren dat ik volgens mij... Er was een bepaald jubileum. Ik zit even rond te kijken naar Henk Ulrichs waar die staat. Toen moest ik samen bar. met... Ja, aan de Ja, de bar, bar natuurlijk. Ja, gek, hè? <laughs> Toen was de, de opdracht dat uh, de burgemeester van Heemstede... dat is mevrouw Herenmans en ik... Ja. allebei op een doel moesten schieten... en dan moesten proberen wat te raken. En ah. zij won, dus ik vond het ja. een enorm pijnlijke <laughs> afgang. Dus ik, ik uh, steek niet meer de loftropet over mijn eigen sportieve <laughs> prestaties. Uh, maar zeilen, geloof ik wel, hè? Ja, dat kan ik heel goed. En met name uh, met een biertje erbij. Dan nou, gaat het uh, genieten. Nee, nee, nee. Maar dat, we moeten het niet te veel afkatten. Ik kan nog aardig meekomen. Maar uh, ik vind het, uh, ik vind het uh, fantastisch hoe, wat er aan sport allemaal is in onze stad. Zeker ook natuurlijk de HFC. Maar alles wat we eigenlijk uh, aan prestaties op dat vlak hebben... is gewoon echt iets om trots op te zijn. HFC heeft nu natuurlijk ook weer een fantastisch jubileum. Maar ik vind even als we... Even kijken naar wat Pimmelier allemaal gedaan heeft. Wat ik eigenlijk niet eens zo goed wist... is dat hij zelfs ook nog het kruisje... wat nog steeds uitgereikt wordt voor de Alstede tochter, dat hij dat zelf ook heeft ontworpen. Het is een man die ja, buitengewoon creatief was ontzettend veel dingen op wist te zetten en het dan ook los wist te laten... en het dan anderen over kon geven, zodat hij weer nieuwe dingen kon gaan doen. Ja, dat is toch echt een hele bijzondere man geweest... van hele grote waarde voor de sport en eigenlijk ook voor onze stad. Ja, we hebben vanavond ook gehoord dat hij ook vooral de sport overal wilde promoten... om, om uh, saamhorigheidsgevoel te kweken en uh, vooral het Nederlanderschap daarin uh, naar boven te halen. Dus ook wat dat betreft uh, ja, uh, een breed doel. Ja, zeker. Of dat uh, ik, ik las wel over hem dat hij uh, in zijn laatste jaren uh, wat, uh, zoals hij dat zelf geloof ik zei, uit de tijd was gevallen. Een beetje reactionair werd en eigenlijk vond dat. Uh, het was eigenlijk ook wel een beetje een regenteske man, geloof ik, als ik zo zijn beschrijving zo lees. Dus, dus een beetje sport, sport zo van het volk. Dat was hij kennelijk niet. Hij was wel een beetje elitair. Maar dat zullen we hem vergeven. Ja vind ik ook. Ik denk dat het een mooi moment is. Uh, om uh, officieel het, uh, het Pimmelje magazine uh, te overhandigen. Er zijn er heel wat mensen klaar om daar ook een, uh, een plaatje van te schieten. Dus jan wil je daar iets wij, uh, bij zeggen? Nog? Uh, of, uh... Nou, niks bijzonders. Uh, ik ben een hartstikke trots op het resultaat. En ik ben zeer trots dat ik het aan kan bieden aan de burgemeester van Arnhem. Bij deze. Nou, geweldig, dankjewel. Ja, dat, de heren staan natuurlijk op om het blad even te overhandigen mooie foto op de voorpagina. Wij openden vandaag uh, ons programma met uh, de column die er uh, vlak naast staat en waarin Pimmelier ja. in uh, een aantal woorden wordt getypeerd. Er staan prachtige foto's in. Er staat een, uh, wat heel leuk is, er staat een, uh, een uh, het, het, de controlekaart staat erin van uh, de toch die Pim zelf heeft gereden in Daniel 1912, hè, meen ik? 1890. Dat bedoel 18 ik, 1890. Sorry. Ja, gelukkig hebben we echt hij maar 19. Doet u maar 19 euro. <laughs> <laughs> 1890 was het. Uh, en, en het leuke is dat je daar dus precies op ziet, al die stopplaatsen en ...welke hotels en herbergen, want daar was blijkbaar de controle. En er staat er ook nog op hoe lang hij per hotel stilgezet heeft. Dat is echt geweldig. En er staat een prachtige afdruk van in dit magazine. Dus echt, echt een heel mooi, mooi item. Ja, het is echt iets waar ik naar uitkijk om daar morgen mijn handen... ...en vooral mijn tijd aan te kunnen spanderen. Geweldig. Ik denk uh, misschien, uh, meneer Sneijder, zelfs uh, mooie inspiratie. Er komt binnenkort een nieuwe sportnota aan en aan, hebben we begrepen. Dus uh, nou, misschien dat uh, nog een beetje wat uh, van de ja. inspirerende... Nou, dat is uh, grappig dat je het zegt. Want ik uh, las net, uh, ik zat net even mijn college-stukken die we morgen op dinsdag vergaderen aan de BNB. Ja. En uh, onze nieuwe sportwethouder Marijn Snoek heeft net een uh, hartstikke mooie nieuwe sportnota geschreven. Oh, vertelt u eens. Het, met... ja, het is echt, echt een, ja. een drukwekkend verhaal. Uh, vind ik, met heel veel visie mm -hmm. en ook enthousiasme. En eigenlijk is het wel fantastisch, en ik weet zeker dat hij zich dat niet realiseert, dat hij nou net wordt behandeld in BMW op de 150ste verjaardag van Pim Milieu. Dus ik zal mo hem uh, nee, morgen. Mooi. Mooi Hoe poëtisch. Dat moet bijna wel goed aflopen. Als het goed dat is, is Merijn, volgende maand, de tweede ja, maandag in april, uh, een uur lang bij ons te gast om uh, onder andere te praten over die nota. Die zal uh, uh, voor die tijd nog wel uh, nadrukkelijk aan de orde komen, ook in de commissievergaderingen, et cetera. Dus Mensen die dat willen luisteren, de gemeenteraadsvergadering en de commissievergadering, kunt u gewoon op de radio beluisteren. Dus Zo is het. doe dat vooral. Oké, okay. dank voor uw aanwezigheid. Okay. Wij praten nog even verder met uh, Herman Opmeer. Uh, want ja, jij bent uh, net al in alle bescheidenheid uh, voorzitter van de stuurgroep. Uh, maar dat is natuurlijk veel meer werk uh, dan dat voorzittersbaantje van Aulderiks. Nou, ik heb groot respect voor Henk Eldricks. En zeker wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Dus uh, daar zal je mij geen waardeoordeel over okay, uh, okay, okay. uitspreken. Oké. Okay. Dus, maar wat. wat, wat uh, jij hebt je als voorzitter van de stuurgroep, waar heb jij je dan mee bezig gehouden zo de afgelopen anderhalf jaar? Nou, wat het belangrijkste was, dat we eerst partijen om ons heen verzamelden die mee wilden doen met dit initiatief. Uh, we hebben ook gekeken naar landelijke partijen. NRC, NSF bijvoorbeeld uh, is aangehaakt. Uh, de Atletiekunie is aangehaakt. Het uh, Mulier ins Instituut. Ja. Uh, Piemelier-Papendal. Nou, die mensen hebben allemaal bij elkaar gebracht. Uh, we hebben ook gekeken van hoe gaan we dat dan allemaal financieren. Want het is best een vrij groot, uh, ja. groot evenement geworden zo langzamerhand. Uh, daar kwamen we al snel achter dat dat gewoon heel lastig is om dat, uh, om dat neer te zetten. Dus toen hebben we samen met die stuurgroep waar al die partijen in zaten. Ook lokale partijen uh, zoals uh, Haarlem Marketing, uh, Sportsupport, ja. uh, Sportservice Noord-Holland. Die alweer in, in, in de werkgroep Haarlem uh, vertegenwoordigd zijn. Uh, al die partijen hebben gekeken hoe gaan we dat dan financieren. Uh, daar hebben we het heel, vrij snel de beslissing genomen van uh, iedereen doet een kleine bijdrage omdat we kunnen zorgen dat we een website hebben, dat we uitstraling hebben dat we daarmee ook weer verder kunnen ja. dat we een basis hebben. En alle evenementen aan zich, die moeten zichzelf kunnen bedruipen dus we hebben heel veel aansluiting gezocht met bestaande evenementen om daar ja. een bepaalde ja. saus over te gooien. Ja. Alvorens even inzoomen op een aantal van die activiteiten, want er zitten echt een paar hele leuke tussen die nog ja. in, de, in de loop van dit jaar komen. Uh, waar vinden mensen de website? De website uh, pimmelje150.nl en daar staan alle uh, activiteiten op, maar ook alle achtergrond dus bijvoorbeeld een van de onderdelen is het, het, het maken van een lesbrief. En een factsheet van allemaal belangrijke momenten ja. in het leven van Pimmelier. Die kan je daar gewoon downloaden. En uh, daar staan ook alle partijen op. De comité van de aanbeveling, noem maar op. Iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal. Pimmelier150.nl, daar staat heel veel op. Oké. Okay. We gaan uh, heel even tussenuit, dan komen we nog terug. Want we willen precies weten wat er dit jaar nog gaat gebeuren. Dat is goed. Wat ik leuk like about aan We zullen nog even terugkomen, en dat zeg ik uh, vol eerbied, want het klinkt alsof het even afraffelen, maar dat is zeker niet de bedoeling, op het programma van uh, het Pimmelierjaar, Herman. Ja! Ik ga er een beetje wel heel snel doorheen, want de verdere verklaring staat op onze website natuurlijk. Morgen is een belangrijke dag, dan op de grote markt het eerbetoon van de junioren van Koninklijke AFC. En we hebben daar natuurlijk ook een feestje omheen waarin de geest van Pimmelier neerdaalt. 12 maart is ook een belangrijke dag voor ons, dan is de promotie van Daniel. 21 maart is er een Pimmelier wandeltocht in Friesland zelf, want daar zijn ook nauwe contacten mee. Dan hebben wij uh, tijdens de Nationale Sportweek, uh, de onderdeel daarvan is onder andere de Koningsspelen. Waarin uh, in de Kennemer Sportcentrum voor een aantal uh, scholen de Pimelier-spelen worden gehouden. Dan zijn alle Haarlemse lopen van, uh, van Sportsupport, die, uh, die zijn ook gelinkt aan, uh, aan, aan uh, het Pimelier-jaar. Mm -hmm. Dus daar wordt uh, ruim aandacht aan besteed. De Suomi-loop uh, van uh, de 75e loop van de, ja. de Suomi... Ja. Die staat ook in, uh, in, het, in het teken van, uh, van het Pimmelier. Ja. Dat is die Rooswijkloop hè, van oorsprong. Ja, ja, ja. ja. Uh, waar Pimmelier zijn leven, tijdens zijn leven uh, ja. regelmatig het stadschot ja. uh, loste. Of uh, nagenoeg altijd. Dan hebben we ook nog, uh, wat ontzettend leuk is, uh, de Haarlemse uh, wandel. Uh, uh, nee, de uh, Het Gilde. Uh, organiseert wandelingen in, in Haarlem. Stadswandelingen? Stadswandelingen, ja. ja. En die gaan uh, twee wandelingen organiseren langs uh, markante punten waar de Arnhemse sporthelden uh, geschiedenis uh, hebben geschreven. Dus dat is ook heel interessant. Kunnen mensen uh, gewoon op inschrijven. En wanneer gaat dat ongeplaatsen? Dat, dat? dat is in de zomer. Juli en september. Dat zijn twee wandelingen. Via de site heeft in de gaten. Ook ja, ook. ja, ja, ja nou, van het of ja. van ons. en uh, ja. Ja, Dan kunnen mensen een wandeling maken door hun eigen stad, wat natuurlijk heel interessant is. Dan hebben wij nog uh, ook uh, aan de ene kant een beetje Dank discutabel is, we krijgen het pimmelier bier, en dan zeg je pimmelier en uh, sport ja, en alcohol. Ja, goed durf je er, man? Maar ja. wetende ja, de in, de, de in de huidige tijd dat heel veel sportverenigingen, wat op zich natuurlijk wel triest is, maar uh, leven van de kantine omzet. Ja. Niet zozeer dat het triest is dat de kantine gezelligheid is, maar dat ze voor hun exploitatie daarvan afhankelijk zijn van het aantal uh, drank wat er omgezet wordt. Ja. Dat was niet helemaal in de geest van pimmelier. Maar pimmelier had ook nog een ander verleden met alcohol, dus wij hadden gemeen ja. dat dat uh, zeker met... Uh, <laughs> met onze uh, toch wel uh, trots uh, waar wij als Haarlemers trots op zijn uh, jopenbier, uh, om daar een pirmierbier uh, uh, te gaan maken, komt in de zomer uh, okay. op tap en op fles dan hebben we nog uh, twee symposia, eentje in Noordwijk en eentje uh, op Papendal en dan uh, hebben we ook nog uh, uiteraard onze, onze En We zijn met een hele grote gast bezig. En ik ga je dat niet vertellen, want dat gaat echt pas uh, ah. verteld worden als, uh, als, als wij hem hebben kunnen strikken. En uh, je, je moet denken aan een internationale gast. En we hopen ook... En dan is hij dan, dan nog voorzitter van de FIFA? Of? Nee, wij komen wel met een integere gast. van oh. uh, nou, Heijverbrugge is al geweest. Geleden. Ja, die is inderdaad al ja, geweest. Nee, het is een grote gast en we hopen... Uh, en we gaan toch nog een keertje... Uh, naar de burgemeester aardig aankijken... en Marijn Snoek. Uh, want ja, wij vinden de graafzaal daar de enige... echte geschikte plek voor... Uh, voor, de, voor de laatste... Uh, uh, activiteit van de ja, ja, ja. dus Wij hopen daar uh, de, de pimmelier te kunnen organiseren. Nou, dat is in grote lijnen. We hebben nog het tennis we hebben nog, uh, de Pimmelier heeft zelf een, een, een, een tennisvereniging Pimmelier. heeft een introductietoernooi, Maar we hebben ook zelf op 7 juni nog een 150-punten tennis toernooi. Dus dat is uh, ja, in grote lijnen heel snel. En we zijn nog met allerlei andere dingen bezig. Niet onbelangrijk. Is nog niet rond. Is nog geen data voor. Maar we willen... Eind augustus, begin september, op de koelkamp willen we een uh, traditionele wedstrijd spelen tussen veteranen van de Koninklijke HFC en de veteranen van de HFC Edo. De twee grote amateurverenigingen met een heel groot verleden in Haarlem. Op de koelkamp. Fred is daar uh, al druk mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen organiseren. En dat, ja, dat zou heel mooi zijn als dat een, echt een evenement gaat worden waarin uh, in, de, in de traditie van Pimmelier een, uh, een mooie dag uh, neergezet gaat worden. En dan ook nog een held uitzoeken voor dit jaar? Daar zijn we ook mee bezig. Maar we hebben ook uh, al besproken van, nou, misschien moeten we Pimmelier dit jaar gewoon als de held zien. Hij is wel zwaar ja. nog steeds al, al bij ons natuurlijk uh, op het Sportcentrum. En misschien moeten we in al die drukte, uh, moeten we dat even verleggen naar volgend jaar. Maar dat is nog steeds een uh, gesprek. Wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik, uh, je weet nooit natuurlijk hoe, uh, hoe opeens een sportheld in Harlem gaat worden. Dat zou ik zo kunnen. Ja, ja hartstikke mooi. Eh, Herman, ik wil je danken. We hebben deze uitzending eh, eigenlijk als een soort van co-productie, zoals dat zo mooi heet, eh, met jullie gemaakt. En daar wil ik je hartelijk voor danken. Want eh, ja, ik heb genoten aan deze kant van de tafel. En eh, zoveel informatie en eh, ja, over iemand eh, die.. Eh, ja, op zijn minst dit voetlicht uh, verdient. Nou, dus dank je wel ook uh, van jullie komen. En ik wil jullie bedanken voor de aandacht die jullie uh, deze grote sportheld hebben gegeven. Deze twee uur. Dank je wel. Nou ja, hoe kan je zo'n uitzending anders afsluiten dan met de brief? Jeroen Koster schreef de afgelopen maanden aan Pimmelier. Hij reageerde elke week weer. En ook vanavond. Eindigen we dus met de brief van Pimmelier. De laatste. Beste Jeroen. Wat ben ik nerveus. Wat ben ik geraakt. Wat een eer. Mijn eigen bier. Het Haarlems Dagblad geeft een bijlage en noemt mij de veelzijdige. Maar terug naar jouw brief. In mijn begintijd was het onvoorstelbaar dat er voor een wereldkampioenschap schaatsen even heen en weer werd gevlogen. Reizen was een grote beperking in de ontwikkeling van de sport. In de beginjaren werd er vooral binnen de stadsgrenzen gesport. De wedstrijden die wij later gingen spelen in andere steden waren een ware belevenis. De trein bracht ons naar de steden en weer terug. Deze elementen droegen wel bij aan de teamgeest en het onderlinge respect. Nu zie je soms sporters de spelersbus instappen met een grote koptelefoon op. Praten met elkaar is er niet meer bij. En zo laat je weinig respect zien voor je fans. Maar Jeroen, ik wil geen zeurderige oude man zijn... Dat er nog steeds wordt gesport door de jeugd... en dat daar nog steeds mensen voor te vinden zijn... die dat vrijwillig willen begeleiden, is een geschenk. Heel goed ook dat je met je drukke baan... toch ook nog tijd steekt in de sport, in het basketbal. Overigens is het ook voor ouderen belangrijk om te blijven sporten. Iedere leeftijd zijn eigen intensiteit. Maar gewoon dagelijks een flikse wandeling... moet voor de ouderen toch ook te doen zijn. Als het allemaal gaat lukken zal ik morgen even terugkeren op aarde. Er is mij ingefluisterd dat de organisatie van het Pummelierjaar... bezig is met een eerbetoon aan mij. Dat doet mij heel erg goed. Pupillen van mijn geliefde Koninklijke HFC gaan iets voor mij opvoeren. Ik ben heel benieuwd, maar ook best een beetje zenuwachtig. Ik hoop dat het gaat lukken om er zelf bij te zijn. Vinden de mensen mij trouwens nog steeds interessant... Ik heb het gehoord vanavond, Daniel Reewijk was de gast. Deze man gaat promoveren op mijn biografie. Hij heeft heel wat lopen vroeten in mijn leven. Hij heeft ook oude discussies weer opgerakeld over wat ik wel en niet heb gedaan. Ik ga die discussie niet opnieuw voeren. Iedereen die zijn boek zal lezen, kan zelf een oordeel vellen. Hij heeft acht jaar lang zeer grondig onderzoek gedaan... En zijn promotie komende donderdag is hem van harte gegund. In mijn tijd was geld misschien minder van invloed op de sport. Als je in jouw tijd wat wil organiseren zit je direct vast aan allerlei procedures. En een heel veiligheids- en vergunningentraject. Dat hadden wij niet. Ik ging gewoon even met de burgemeester van Haarlem praten en daar was er wel iets te regelen. Ik vind het leuk dat de huidige burgemeester van Haarlem... nauw betrokken is bij het pimmelierjaar. Zijn grote passie is zeilen. Dat is natuurlijk een prima sport voor een burgervader. De huidige status van Haarlem als sportstad... past niet bij de traditie van deze mooie stad. In Haarlem heb ik op vele vlakken de sport een impuls gegeven. Haarlem was decennia lang leidend op het sportgebied... als het gaat om honkbal... ...basketbal, softbal, badminton en judo. Maar het deed ook mee op het gebied van betaald en amateurvoetbal. Inmiddels is die positie volledig verloren gegaan. Het is een goede zaak dat de diverse partijen uit het Haarlemse sportleven en de gemeente... ...om de tafel zitten om Haarlem weer als sportstad op de kaart te zetten. Ik ben er trots op dat het Pimmelierjaar ook dit jaar daar weer een steentje aan kan bijdragen... Jeroen, bedankt voor onze prettige briefwisseling. En jammer dat we elkaar niet even kunnen ontmoeten. Ik ga wel vroeg naar bed. Het wordt een spannende dag morgen. Een inspannende dag morgen. 150. En om 4 uur zijn we allemaal op de grote markt. Met sportieve groet, Pim Milje. Wij danken iedereen vanavond voor de medewerking aan ons programma en we hopen u weer aan de radio te luisteren of via het internet bij de volgende uitzending in de tweede maandag van april. Tot dan, dag friends while well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best, if you ever change your mind, don't hold your breath, but you may not believe, but baby, I'm really, when you said goodbye, my. And then I'm buying And I know there's no denying It's a beautiful day to send this out The music's playing And he hits the start rain You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away It's a beautiful thing Dit is Haarlem. De hele dag op Haarlem 105. Frax meer. Nu eerst het nieuws van 10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Opstelten en staatssecretaris Teven stappen op. Ze geven rond deze tijd een persconferentie waarin ze hun aftreden bekend zullen maken. Ze lagen onder vuur van